Nee, nee, ga weg! Ga weg, niet doen! nee doen! nee! Wie een kuilgraaf voor een ander. Door dat niet even te binken. Vertaling? Ga je zeker. Eh, een um, en... aan. Ja. klacht is bij onze afdeling kwaliteitscontrole in verandering genomen. En ik kan u verzekeren, dat verdere bestellingen komen aan uw verwachtingen dus zullen beantwoorden. Einde van de brief, meester, was het zinvolle? Kom hier. Hier staan. Oh, John! Oh, John! Oh, John! Zo! kom, kom, Vertel me eens, wat is er gebeurd? Oh. Oh. Ik, ik, ik ging pas na het vrienden bij Ik En dat het al zo laat was, en ik de kortste weg door het bos. Op dit buur? Hoe ja. vaak heb ik hier ja, anders gezien? Ik, ik weet het, ik weet het. Goed, nou ah, ja. Oh, Vertel me, wat is er dan gebeurd? Het was, dat was een man. Hij viel me aan. Hij sprong me af uit de struiken. Hij probeerde me te vullen. Wat doe je? Ik bel de politie. Dan ga ik naar het bos. Ik zie dat ik hem nog te pakken krijg. Hoe zag hij eruit? John, hij is dood. Dood? Hij is dood. Welke afdeling, Giltie? Dat heb hem vermoord, John. Waar moet je stralen? Hallo? Naar ja, de rest of de ik, ik had jouw gevoel voor bij me. Ik probeerde me te En Toen heb ik hem dood geschoten. Dat moet zullen zijn gevoelig. Ik heb in laatste tijd steeds meegenomen als ik naar de dom vrouw ging. Ik had voortdurend het gevoel dat hij iemand was in de bocht die me bespiedde en die me volgde. Was dat steeds dezelfde man? Ik weet het niet, ik ben verweldigd. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ik zou je me niet meer alleen hebben laten uitgaan. Riet, had je de koekoek. Ja, nou, ik, ik moet toch een beetje op moeder letten. Ja, dat is ja. nou, dus het dat nou precies wat ja, is gebeurd? Het was... veel later geworden dan mijn bedoeling was. Ik liep zo vlug mogelijk door het bos. En van de grote weg af vloog ik dat zijpad, een beetje, waardoor je een heel niet ja. afsnijdt. Dat gebeurde net even voorbij die grote oude eik. Ik, ik, ik hoorde takken kraken en toen opeens kwam hij aan het struiken tevoorschijn. Ik kon niet vlug genoeg wegkomen. Ik zat in mijn rug tegen de muur. Ik probeerde meer dat aan de praten te houden, maar hij kwam op me af. Grijnzend. Zijn handen geven naar mijn kleding. En toen schoot ik hem neer. Dat, dat is alles. Ik schoot hem neer. Misschien is niet dood. Heb je mij maar verwond? Nee. Nee, zijn ogen stonden wijd open. Ze staarden me aan. Dan moet je de politie welken. Nee! dat moet je wel, Jo. Dat kan niet zomaar. Al die vragen. Schandaal? Schandalen? Heb je toch niets te verbergen? Mijn proces zal alles uitkomen. Wat zal uitkomen? Waar ik geweest ben. Waar ik... Ik ben nacht heen gegaan, denk Jo. Ja moeder helemaal niet zek. Maar... Nee. Ik ben weer een ander geweest. Oh, juist. Iemand die ik ken? Het is allemaal voorbij, John. De nee. nee. Ik doe dat het alweer was. Nee? Wat is dat? Nee, wat ik wel. Ik had er wel nog vermoeden van dat er iemand anders in stouw was. Wie is het? Het is uit, John. Het is allemaal voorbij. Ik zweer het. Dan heb ik gezegd, alsjeblieft, alsjeblieft, de politie niet. Heb je met de gezin bos? Nee. Weet je dat zeker? Het is aan erg belangrijk. Nee, je moet het even voorzien. En het gebeurde al heel eind van de hoogte af. Ja. Je moet een beetje gelukkig maar daar is het weer een geluimde mevind. Jan! Wat is er? Je hand, kijk nou, er zit allemaal bloed in je hand. Wat moet er vandaan? De handschongen, onder het bloed. Het moet zijn bloed zijn, oh nee! Kom, kom kalm me, toch. Ik niet dat ik nog geen gezin was omzitten. Nee, we moesten... nee, nee, nee, nee. Kom, Ik zal ze uitdrukken. Zo. En nu is... In het vuur ermee. Het is goed dat we er bij op hebben gezien. Ja, dan gaat de politie toch niet waarschijnlijk. Die man... Is die het die allemaal werkelijk voorbij? Nee, ik heb ze ja. daar moeten weten. Ja, ja, het is allemaal voorbij. Goed dan. Als iemand jou daarin het bos heeft gezien... is ...moest de reglementen weten waarom de politie jou niet op de bank zult brengen, moet dat lijken. Het is beter als je nu de... ...de vogels heeft. Je zit in een hand pas. Ik. ik is er niet in. Jawel, dat moet. Ja, in je jas dan, in, in, in, in, in de zak van je jas. Hm? Nee, nee, ook niet. Maar wat, wat kan het dan zijn? Een niet. Tja, maar nu gaat ook eens dat officieel interesseren met de politie. Als ze het vinden. Oh, ik weet het niet. Ik heb hem laten vallen. Waar? Toen ik ontdekte dat hij dood was, zit ik weer gevolgen vallen En ik heb maar, ik heb maar. Ik ben niet ver van het lichaam. We moeten beter gaan zoeken. Oh nee. Nee hoor, ik ga niet terug naar die plek. Oh, goed, dan ga ik wel alleen. Dan vertel ik nog eens precies. Waar is het gebeurd? Oh, Joe. Het kan ik me nou zo. alleen maar waar is het gebeurd, Joe? Nee, je kent die onvertrekking. Ja. Nee, Staan blijven alsjeblieft. Ik doe met een armpijn. Even geduld. We hebben gezelschap gekregen, inspecteur. Kijk staan. aan. Wie, wie bent u? Wie het eerst vraagt, krijgt het eerst antwoord. Ik ben inspecteur Bishop. En dit hier is brigadier Jellings. Ik neem aan dat hij u chanteerde. Wie? Doe je man hier. Die, die heb ik nog nooit eerder gezien. Ach, nee, neemt u niet man. <laughs> Ik ga te veel af op voor onderstelling. Wat doet u hier eigenlijk? Gewoon oh, bammelen. Ach, ja, natuurlijk, ja. En een prachtig plekje hè, voor een wandeling door het bos. Alleen ziet u het op zijn ogenblik natuurlijk niet hè? Zijn best ook tegen één uur s nachts. Ja, je kunt meneer wel loslaten bij dus. uh, Mooi pakketje, ja, man. Wat bedoelt u? is oh, dit? je koop prima, stop. Ha, hoeveel van dit soort pakken jaagt u wel door, in de tijd? Dit pak heb je tenminste grondig bedorven door u zo door de struiken te wringen. Uh, ja, ik ben uh, van verpattig geraakt. Ja, dat kan de beste overkomen, hè, als je er de weg niet weet. Alhoewel, zei u niet dat u hier vaker kwam? Ja, hij heet Bryant. Bryant? Die dode man hier, noord van de vent. Let voor u dat u hem niet kent. Wij zelfs zijn minder gelukkig. Wij kennen hem al te goed, niet? Inderdaad, inspecteur. Onder ons gezegd en gezwegen wie hem ook vermoord mag hebben, hij verdient ons oprechte dank. U deed het toch nogal hetzelfde? Nee. Ach, nee, nee. Dat wil ik niet. U had hem niet meer nodig voor u. Hè? Ik geloof niet dat u al naar uw naam gevraagd hebt, hè? Marlow, John Marlow. Gewoon op uh, Del Cottage hier wel bij. Schrijf het even op, brigadier. Je weet hoe het de met de mij is. Dus u kende hem niet, hè? En uh, u schoot hem nog niet neer, meneer. Jammer, jammer. Ik hoopte nog wel dat we dit klusje zonder veel moeite zouden kunnen opknappen. Heb ik u trouwens al verteld dat hij werd doodgeschoten is? Nee. Ja, ja, hij heb echt doodgeschoten. Recht voor zijn raap, onmiddellijk dood. Goed beschouwt te mooi voor hem. Ja, een beetje laat, hè, voor een wandeling. Het is al het niet meer, hallo? Nou, kijk, ik leid uh, toch <tus> wel een slapeloosheid. Een wandeling kan soms helpen. Is ja, dat nou even toevallig? <tus> Precies wat die andere ook zegt. Welke andere bedoelt u, inspecteur? Die knap die het lijk heeft gevonden. Ja, maar zijn naam ook al hier. Webber. Precies, Webber, ja. Kent u hem, Nee, ik geloof er niet. Ach, ik dacht anders dat u elkaar tegen was gekomen tijdens uw nachtelijke wandelingen. Hebt u een hond, de Maro? Nee. De hond van Webber heeft het lijk gevonden. Ah, daar komen onze hulptroepen, Brian hier. horen, naar behoren, wil je? Zeker, inspecteur. Ik, ik, ik. ik wil dat de hele omgeving wordt uitgekampt. Ja, dat komt in de inspecteur. We moeten het wapen vinden, ja. Dat is een heel karwei worden, hè? U bent toch niet toevallig in het bezit van een vervolger of zoiets, meneer Eh, uh, Nou ja, kijk, om eerlijk te zijn, ik bezit wel degelijk een vervolger. Jee, ik was niet even van plan het u te vragen. Daar is de vervolger, meneer Mallow. Uh, thuis. En u hebt natuurlijk een wapenvergunning. Jazeker, ik ben secretaris van de schietvereniging van Kaklee. Maar natuurlijk, nu herinner ik mij u. Ik heb u verleden jaar in Bekley zien schieten. Ja, wij waren daar met een heel team van de politie. Ik mag u de volgende week wel even bekijken, hè. Ja, nou kijk, dat is een beetje moeilijk. Ach, Ik heb hem kort verder nog gezocht. Ik kon hem nergens vinden. Vinden? Eh, nee. U bent hem kwijt. Maar dat hebt u natuurlijk meteen aan onze mensen gerapporteerd, ah, hè. Nou, nee. Nee, nee. nee. Oh, dat is dan jammer. U weet dat u dat had moeten doen. Ja, over, te Het natuurlijk overkomen u met de Ligt natuurlijk hier of daar. Maar natuurlijk, pikken er maar niet over. Ik zal even mijn mensen met u meeskuren, om u te helpen bezoeken. Ja, ik vraag me af of u hebben een gevolg He? sommige mensen hebben altijd pech, vindt u niet? Pech? Ja, ook pech, zoals u bijvoorbeeld. Maar wat is nu gevolgd. Dat is bij mij nog groot En die morgenaar die heeft ook pech gezegd. Dat ligt dus op deze plek, kilometers van de grote weg dat het lijken geen week ontdekt zou worden en toch, nou, nog geen half uur na elkaar struikelen zowel die webber met die rot hond van hem als u zelf over dat lijf, hè? Terwijl het pakje nog warm is. Ik uh, heb u toch al verteld dat zijn hond die heeft. Uh, ja, ja, dat heeft u me verteld. Ja, natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja. Ik uh, mag die hond van webber niet. Nou, u wilt ons zeker wel een dikke de elkaar geven meneer Malo. Oh ja, natuurlijk. Kijk, wanneer u wilt het Misschien op... wilt u het nu meteen even doen. Nu? Ja, binnen een paar minuten bent u op het politiebureau. Inspecteur, het is heel erg laat, mijn wou zal ontzettend dus... horen. Oh. Het mag dan aan gewend zijn hè, dat u zo laat uitblijft, ja, er die, Ja, met al die wandelingetjes van u. Want met u slapeloos hè? Ja, maar toch. Nou, u kunt wel even opbellen vanaf het bureau. Dat nou, is er absoluut onzakelijk, inspecteur. Da stomte, weet ik niets van die hele zaak. af. schuldigen moeten schuldig bevonden worden, maar even zo goed moeten schuldigen onschuldig bevonden worden. Ik moet niet hebben toch sprake, hè? Heeft. Dat hij wel een penning bezit voor die afschuwelijke hond van ja, hem. Jene hier inspecteur. respecteur. Al iets gevonden? Dat niet, inspecteur. Dus. Volhouden dan maar, hè. Jullie hebben mijn volledige toestemming jezelf niet te sparen. Ik ga naar het bureau met meneer Malo. Ja. Ik neem jouw wagen. Zodra jullie het wapen hebben gevonden, kun je je krachten beproeven om de mijn uit de greppel te halen. Recht, is het. Ik euh, Ik geloof dat het graag komt, meneer. Daar is het. Zo, daar ben ik dan tikken we nog aan het doen, zeg. Ik zit er dan midden een uur, inspecteur. Oh, oh, oh, oh. Ja, me. Maar het is daar geen een chaos. Onze misdadigen misdadiger net zoveel formulieren moest invullen voor hij zijn daad kon bedrijven als wij voor we die misdaad kunnen oplossen, nou, dan zouden de misdaadstatistieken bij ons snel omlaag gaan. heb je helemaal niets tegen te Nee. heel bestandig. U bent hier waarschijnlijk eerder geweest. Kom, we zullen u niet langer ophouden. Hier is uw verklaring netjes uitgepikt. Wat moet ik tekenen? Rechts onderaan, Malo. Maar, uh, lest u het eerst nog even door, hoor. Voor het geval we ergens een vergissing gemaakt hebben. We zijn niet zo onfeilbaar als onze supporters wel eens denken. In orde. Ik heb geweest. Zou u er nog iets in willen veranderen? Nee. Mooi. Nee, Teken u dat maar. Ik ben u gedaan. Een stevig ontschip, maar helemaal, dat mag ik graag zien. Laten we die verklaring nog even doorkijken, dan rijd ik u naar huis toe. Uh, Losheid, ja, buik een pommetje. Met iets van de af, de vermoorde man nooit eerder gezien. Nou, dat is prima in orde zo hoor. Het is een plezier met mensen zoals u te zoen te hebben. Ja, weet u dat u hier van het krijgen. krijgt, de ene leugen op de andere stapelen? Ja, en die onze moeten we dan allemaal maar uittikken. Ach, om, laat ik niet vergeten om mee te ondertekenen. Ja? Hebt u een ogenblik, inspecteur? Ach, oh, Jennings, ja, ja, het spijt me van je wagen. De muur was dichterbij dan ik dacht. Maar ik vergoed je natuurlijk de kosten van het achterlicht. ja. ja. kan ik u misschien even onder vier ogen spreken, inspecteur? Oh, maar u kunt vrij praten, hoor, in het bijzijn van meneer Malo. Hij heeft een verklaring ondertekend waarin hij zegt... ...niets met de misdaad te maken te hebben. En ik heb daar ook mijn handtekening onder gezet. We hebben er al vroeger gevonden, inspecteur. Ah, maar dat is goed nieuws. Vindt u ook niet, meneer Malo? Van heeft het even terug gecontroleerd. De kogel die de man heeft gedood is afkomstig uit de gevonden gevonden. Nou, dat konden ook niet anders verwachten. Uitstekend. Vingerafdrukken? Nee, inspecteur. De moeder die moet handschoenen gedragen hebben. Ach, een tegenval. Draagt u handschoenen, meneer Malo? Nee. Het kan anders aardig koud zijn, straks in die bossen. Ja, ik kan dat beter weten dan u, hè? Met uw zijn. Ik, ik geloof dat jij bang bent van allemaal maar vertellen, die brigadier. De revolver staat ingeschreven, inspecteur. Ik heb het nagekeken en we weten wie de eigenaar is. Ah, is de eigenaar iemand die wij kennen, Janis? Ja, ja, inspecteur. Ho, ho, ho, ho, ho. Vertel het me nog niet. laat maar raden. Die vent die, die het lijkt, hè? die we hebben. Ja, ik sta altijd nogal wantrouwend door tegenover mensen die s'nachts door de bossen komen. Aanwezig uitgezonden, dat spreekt ze vanzelf, meneer Marlow. Heb ik het goed, brigadier? Nee, inspecteur. De vervolger staat op naam van meneer Marlow. Jong, ja, jong, ja, jong. Ja. dan ziet het er niet naar uit dat u zo gauw naar huis zult kunnen gaan als we gehoopt hadden, meneer Marlow. Ik weet dat u mij de hele waarheid vertelt. Oh, nou, als u eens wist dat ons dat zou helpen. U wilt nu zeker een andere verklaring afleggen? Zou moeten. En dit keer de waarheid zonder omwegen. Mooi. Nog een geluk dat ik het die pissen niet heb laten weggaan. Ik moet een bepaald vooruitziende blik hebben. Kom, daar gaan we dan, meneer Maro. Verklaring nummer twee. Eh, mijn vrouw schoot hem dood. Hij heeft u eraan. Wie is daar? ik ben hier op de lijst Ja, ook te Ja, ja, een ogenblikje, alsjeblieft. Moet even een jas pakken. Is alles in nou met mijn man? Voor zover ik weet wel mevrouw. U bent toch gebeld door inspecteur Bishop? Ja, ja, ja, ja, hij heeft me inderdaad gebeld, ja. Zo, ik ben klaar. Zullen we dan maar gaan? Ja? Ja, goed zo, ik zal het niet zeggen. Bedankt. We komen eraan met mevrouw Malo, inspecteur. Mooi. En als u nou ook deze verklaring nog even wilt tekenen, meneer Malo? De gebruikelijke plaats. Ja, juist, heel goed. U bent zo langzaam al een oude rot in het vak geworden, hè? En wat gaat er nu gebeuren met mevrouw? Gaat u er vast? Vannacht in elk geval wel, maar als haar verhaal klopt, geloof ik dat er iets tegen Het voorop er... Een vrijstelling is het? Nee, nee. Het zal een oude dag wel zijn, maar om drie uur in de ochtend kan ik mijn ogen nauwelijks houden. Een aanval van slapeloosheid zou mij goed voor pas komen. Ik zou u vraag van het waarschuwen. waarschuwen. Niet zo tegen. Maar het is wel een beetje laat hè? om iemand nog te bellen, van u niet? Oh, Alsjeblieft. Oh. U kunt gebruik maken van deze telefoon, meneer Malo. U hoeft alleen een nummer op te geven. Dan wordt voor een verbinding gezorgd. Dank u wel. Dat is mijn verbinding met Pelten 94-2. beginnen ze eigenlijk met het ontbijt in de kantine. Om vijf uur, de. Oh, nog twee uur. Ik sterf van de honger, zeg. Er moet iemand thuis zijn. Moet ik het alsjeblieft blijven proberen? Lukt het niet met een Ik heb er wel iets opgenomen, Nou, dat verbaast me niet. Als je zou proberen mijn advocaat op te bellen, één minuut na sluitingstijd, dan antwoordt hij al niet meer. Dan kun je donder op zeggen. Herinner jij je die keer dat ik hem probeerde te bereiken? Jij niks, die kat van dat van vervloekte mens had Hallo? Ja, hallo, David. Spreek ik met David Anneken? Ja, en ja, John, John Marlow. Twee het we zitten in de nesten. Ja, het gaat om John, Ze heeft een man van Nee, geen oud ongeluk. Dat is een geval van voor zelfverdediging. Ja, kijk, luister eens, ik kan het allemaal niet zo de telefoon uitleggen. Kun je hier meteen naartoe komen? Ik zit op het politiebureau in Noorton, waar we naar inspecteur Bishop. Ja, ik dank je. Met de bovenste beste. Ja, bedankt. Goed gedaan, meneer Marlow. Hij komt hierheen, inspecteur. Prachtig. Nou, laten we hopen dat hij meer van opschieten weet dan de meeste anderen van zijn beroep. Gaan we even aan Jennings? Ja, wel, inspecteur. Jennings hier. Ja. ja, nog een blikje. Mevrouw Malo is er, inspecteur. Kamer 2 brigadier. Oh. Ja, die oh, Ga ja, maar naar Kamer 2, wil je? Ja, bedankt, eh, Mag ik bespreken? Later, meneer Malo, nadat ik haar heb ondervraagd. En Dat zal er niet zoveel tijd kosten. Hallo, wow. ik ben Institution. We hebben er net al met elkaar door de telefoon gesproken. Dat u zegt Dank u. Weet nee. u misschien een thee of iets anders? Nee, dank u. Ik neem aan dat u weet waar het over gaat. Door de telefoon zei u dat u een zekere Bryant was dood is Klopt. Met de revolver van uw man. We hebben uw man vlak bij het lijk aangetroffen En u heeft uw man een verklaring afgelegd die we graag door u bevestigd zouden zien. Hoe laat bent u vanavond uitgegaan, mevrouw Malo? Vanavond? Ach, ja, dat is Ik ben een beetje de kluts kwijtgeraakt wat de tijd betreft. Ik had moeten vragen wanneer bent u gisteravond uitgegaan? Woensdag dus. Gisteren ben ik helemaal niet uit geweest, natuurlijk. Helemaal niet uit geweest? Nee, nee, ik, euh, ik ben thuisgebleven. Mijn man is wel weggegaan. Hoe lang? Elf uur, denk ik. Hij zei dat hij iemand in het bos moest ontmoeten. meneer Malo, Ik me net, dat het wat lang duurde, maar we zijn op een moeilijkheid gestuurd. Hm. Moeilijkheid? Ik heb een praatje gemaakt met uw vrouw, maar haar verhaal klopt niet helemaal met het uwe. Ze heeft haar verteld dat ze gisteravond helemaal niet is uitgegaan. Niet is uitgegaan? Maar u duidelijk wel, zo tegen elf. En u heeft u er vol voor Nee, geloof ik geloof geen woord van, nee. Toch is het geen Of wel mevrouw Malo, maar gaat u toch zitten? John. het spijt me zo. Als ik maar geweten had wat je wilde dat ik zou zeggen. Ik wilde alleen dat je ze de waarheid zou vertellen. Het is, het is het. Wilt u even uw zakken leegmaken, maken, meneer zullen We hm? zullen u een ontvangstbewijs geven voor alles wat we hier houden. Nee. Het is echt kort geleden te snijden, meneer Marlon. Mm -hmm. Nee. Hoezo? Het is bloed van uw zak. Het lijkt graag een Breng die zak toch even naar het lapje, hè? Het dat, dat is het bloed van is Brian's, bedoel. Ik heb het er gehad in de verklaring. Dat moet dus afkomstig van de handschoenen van mijn vrouw. Oh, ja, de handschoenen die u verband hebben ja. bedoelt u. Wel, mevrouw Malo. Ik uh, bezit maar één paar handschoenen, keer. Deze die ik nu draag. Zelfs niet gestrooid. Geen spoor van bloedvlekken. Ja, het maakt de zaken wel een beetje moeilijk. Nee, maar kom. Kom je zo kreeg ik nou weg. Waarom We doe je dat nou? Maak je me geen zorgen, John. Ik blijf achter je staan wat je ook hebt. Kaart, David, het meer ik heb zelf kaart, David, het zit me weer zo Ik heb je uur geleden opgebeld. Spijt, me, John. Eh, die verdraaide wagen van me, die wilde niet starten. Ik, eh, ik bond op de deuragent als ik eruit wil. Als er wil, meneer. Ja. Nou, je hebt jezelf flink in de puree gewerkt, John. Sigaret? Nee, nee, dat zie je. Nou, ik wel. Dus cellen, het stunt allemaal... Maar. ...en een van de desinfectiemiddel. Ik denk dat ze hier een hoop dronken dronkelappen en zwervers krijgen. Nou, vrouw John, voor de dag ermee. Ik moet de hele waarheid weten. Ja. Heb je mijn verklaring nog niet gelezen? Ja, alle Twee gelezen? Ja. Die tweede verklaring, dat is de waarheid. denk je dat nu wel verstandig, John, om het allemaal op Joan af te schuiven? Verstandig of niet, zo is er eenmaal gebeurd. Geloof je me zo? Ja, als ik jou geloof, dan zou ik ook moeten geloven dat je wel bewust gelogen is om jou van moord te beschuldigen. Ja, ja misschien is het beter om een andere advocaat te nemen. Oh, zeker? nadat nou, dat je me eerst om drie uur s'nachts op mijn bed gehaald hebt. Nou, nou, goed. Als die tweede verklaring nou waar is, en de politie gelooft het niet, hm? wat zouden ze je dan ten laste kunnen leggen? Je nou, met voorbedachte raden zonder reden van ik heb het met mijn revolver gedood. Dat is nog geen bewijs, John, dat jij hem afvuurde. Je zou die revolver wel weken geleden krijgen, Dat ja, zijn we, dat zit op mijn zakdoek. Ja, maar wat er nog? Je raakte misschien even zijn lichaam aan, ja, maar het... toen je hem vond in het bos. En die dode man, die Brian, die was van jou toch een volkomen vreemd. Ja. Nou dan, waarom zou je nou iemand doden die je helemaal niet kent? Nee, moord met voorbedachte raad. De politie heeft geen benen om te staan. Waarom houden ze me dan vast? Omdat ze niemand anders hebben, John, op het ogenblik. Laat nou, je maar geen zorgen. Ik ben het wel vrij. Ik neem niet kwalijk dat ik stoer, meneer Le Maar ik zou de heer Malo nog een paar vragen willen stellen. Alleen maar om een paar kleinigheden op te helderen. Het kan u hopen toch niet schelen dat ik erbij blijf, inspecteur. Helemaal niet. Geen klachten over de behandeling, meneer Marlow? Uh, nee, dank u. Mooi. Nou, kijk eens. Het lab heeft ons verteld dat het bloed op uw zak... niet uw eigen bloed is... ...maar dat dat tot dezelfde bloedgroep behoort als... ...dat van meneer Brian. Het ja, is Brian's bloed. Dat ontken ik niet. ja... Het is waar ook natuurlijk, bloed dat op de handschoenen van uw vrouw zat. De handschoenen die u verbrand hebt, ja. Het is altijd nog mogelijk dat meneer Marlowe van Ongeluk het lijkt. Nou, vraagt inspecteur. Brigadier Jennings is er tamelijk zeker van dat meneer Marlowe dat niet gedaan heeft. Maar ook al was dat wel zo, er zou toch nauwelijks een verklaring zijn voor de aanwezigheid van bloed op zijn zakdoek, terwijl zijn handen nog blanfoon waren. Nou ja, in elk geval hebben we het strafregister van de heer Bryant uit het archief gelicht. Spuit maar op, Jennings. Ik uh, je straf. Diefstal met geweldpleging, opzettelijk toebrengen van letsel, chantage, nog eens geweldpleging, ditmaal met een gebroken fles, nog een keertje diefstal met geweldpleging, mishandeling. Er stak echt niet zoveel kwaad in hem, hè? zoals u ziet. Een beetje speelsigheid. Nog meer op zijn konto, Jennings? Oh, een hele rijk kleine misdrijven, allemaal van hetzelfde soort, inspecteur. ...nergens iets over een poging tot verkrachting, meneer Malo. Het moet altijd een eerste keer zijn. Ik zou de laatste zijn om dat te ontkennen. Uh, he, inspecteur, inspecteur, u zei uh, diefstal met geweldpleging. Misschien probeerde hij uh, mijn vrouw te beroven. Nou, dat geloof ik niet. Hij was geen tassiespikker. Nee, nee, meer het betere werk, amon Jack Gooi in de ogen van oude vrouwtje van postagentschappen. He. Maar kom, u zei dus dat u hem niet kende, meneer Malo? Ja, dat klopt, ja. Kunt u dan dit misschien uitleggen? He? Geef eens op, een brigadier. Uh, Alsjeblieft, inspecteur. Juist, dan hebben we dit in Brian's jaszak gevonden. Kijk, zijn agenda. En daar staat ergens. Juist, hier is het. Wat is uw telefoonnummer, meneer Hallo? Uh, belten 478. Gekke, <laughs> dat die dode man uw telefoonnummer in zijn agenda heeft staan. Mijn telefoonnummer? Dat, dat kan niet. U zelf maar. Nee. Ziet u wel? Belten ja, wel verwarrend, hè. Hebt u misschien een ideetje dat ons op weg zou kunnen helpen? Nee. En ik ben bang dat dat niet het enige is. Hier, even kijken. Aantekeningen voor vandaag. Nou ja, gisteren dan, hè. Bekijkt u het maar eens. Laat het zien, John. Het staat er niet erg duidelijk. Oh, oh maar het bijzonder duidelijk, meneer Enneken. Er staat hier JM 1130. En wie zou die JM kunnen zijn, Hm? Ik hoef maar even in mijn naaste omgeving rond te kijken. En wie zie ik daar? John Marlowe. Nee, dat kan ik niet zijn, inspecteur. Elf uur 30, meneer Marlow. Was dat het tijdstip van uw ontmoeting met Brian? Ik heb het niet ontmoet, inspecteur. Wanneer is het huis uit geweest? Als er iets komt invallen dat ons verder kan helpen, laat het dan even weten. Kom mee, Jennings. Hmm, ik ben aangebrand spek. Dat idee is over. Zin om mee te gaan, Jennings. Oh, als je het niet erg vindt, inspecteur, dan zou ik graag naar bed opzoeken. Nou, ja, natuurlijk, ga je gang. Kijk, het is nu vijf uur. Slaap maar zolang je wilt, als je maar zorgt dat je om half negen terug bent. Om Om half negen? Er is werk aan de winkel. Ik. Mooi huisje. Vindt u zelf ook een inspecteur? Net uit een film van Walt Disney. En nou nog een paar rondvladderende roodborstjes met linten in hun bek om het geheel compleet te maken. <laughs> het is heel te mooi huis voor een noordenaar. Voor een moederdames. Goedemorgen mevrouw Malon. Prachtig dagje. Hè? Goedemorgen inspecteur. U hebt het toch niet zo tegen als we even binnenkomen? Oh nee, tuur, komt u verder? Dan nou heb ik de net uw tuinpoortje gerampt met mijn wagen. Ja, het hekwerk hangt een beetje los, met ik bang. Wat een schitterend huis. Moeten we hier zijn? Ja, loopt u maar toe. En wat een gezellige kamer. Ah, dat moet de beruchte open haard zijn waarin uw echtgenoot wel of niet uw met bloedperfecte handschoenen verbrand heeft. Zo, kijk eens aan. Tropische vissen hebt u ook, zie ik. Ja, een fascinerende hobby. Ik heb ze zelf ook een tijd lang gehad. O oh ja? En dan is kwijtgeraakt. Niet in orde met de thermostaat, het water begon te koken de volgende morgen vond ik een aquarium vol boeiabijs. Kunt u omgaan met een gevolg me, van Maro? Ja, zeer. Ja, iedereen kan dat wel, hè, denk ik. Het is alleen een kwestie van de trekker overhalen. Hm, ik ruik koffie. Ik heb net vers Wil ja, Wilt u een kopje? Van Maro, dat is nou net waar ik met lichaam en ziel naar snak. Een ogenblikje dan. Oké, okay, jullie. Denkt... Als het terugkomt, hou ik aan de praat. Dan ga jij wat rondneus hier in huis. Ja. kamer hier, dat lijkt me dus zo'n studeerkamer. O, oh, je plaatst me mee te beginnen, denk me. Ja, dat komt er hoor, met. Zie die. Er zit houtworm in die balk, midden van het plafond. Zie je? Ja, daar, dicht bij ja. die lamp. Ah. Dat is nog een vlotte bediening, maar allemaal. Oh, al. nou, stond als klaar, hoor. En ik heb wat cake gebakken. Wil je misschien een stukje proeven? Nou, heerlijk. Overheerlijk. Nou, ik ben bang dat ik geen al te beste kokkin ben. Alsjeblieft, Brigadeer. Ja, dank u, dank u, mevrouw Malo. Waar ik de koffie meenemen? Meenemen? Hij gaat wat rond, mevrouw Malo. niet om u druk over te maken, hoor, gewoon een routine. Weet u dat er een slang in uw paradijs zit? Wat bedoelt u? Er zit hout, voor hem in die middelste bal. Ja, laten we je niet ophouden, brigadier. Ja, is... oh, ja, ja, natuurlijk, respecteer. Zo, eindelijk alleen. Ik ja, dacht dat hij nooit op zou duvelen. Ja. Inmiddels de balk daar. Dicht bij de lamp. Ja, ja. We hebben er al naar laten kijken. Hoe is de koffie? Mm, mm, mm. Beetje te misschien? Oh, nee, nee, nee. Het is wel een orde hoor. Het hoeft niet echt goed te zijn om ervan te kunnen genieten. Was dit de kamer waar u zat toen u gisteren de hele avond thuis was? Ja. Gezellige kamer. De televisie gekeken? Lezen, Radio geluisterd? Ik heb gelezen. Detectieverhaal? verhaal? Nee, een liefdesroman. Wil u hem zien? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, deze cake zal ik maar laten staan als u het niet, niet erg vindt, is wel, maar. Wel, Ik heb toch niet zo'n honger als ik dacht. Ja, zal ik dus wat zeggen? Mijn man maakte vannacht de indruk dat hij verwachtte dat u zijn verhaal zou bevestigen. Ja, als ik maar geweten had wat hij wilde dat ik zou zeggen, dan, dan had ik dat zeker gedaan, inspecteur. Heel loyaal. Bijzonder loyaal. Zijn we de nadigheid niet opgelost, weet u? Wie bedoelt u? De mensen van de houtworpdienst. Dat fijne stof hier, dat betekent dat die diertjes nog steeds in de weer zijn. Zou u een reden kunnen bedenken waarom iemand uw man geld zou willen afpersen? Geld afpersen? Ja, onder de vele deugden die de heer Brian zalige nagedachtenis is bezat, was ook die van chanteur. Het is dus mogelijk dat hij uw man heeft gechanteerd. Nou, voor zover ik weet, dat mijn man niets te proberen. En u, mevrouw Malo? Oh, ik ook niet. Ach, dan heb ik de plank weer een misgeslagen. Zo, dat heeft uh, goed gesmaakt. Heeft u nog een kopje? Nee, nee, nee, nee, nee, Die ene kop, daar kan ik een hele tijd keren. Neemt u mij niet kwalijk, inspecteur? Ah, ja, niks. Gevaarlijke geheimen ontdekt. Heel wat, inspecteur. Ja, dat dacht ik al. Als jij van die sluwe oogjes trekt, dan weet ik het wel. Is gevonden dus? Ja, in de studeerkamer. Doet u maar mee, mevrouw Malo. Dan kunt u vertuigen zijn. Hier, in de bovenste laan van het bureau, inspecteur. Dan kun je je koffie niet opkomen. Nee, nee, nee, nee. Wil je dat dan alsjeblieft gauw doen? En laat mevrouw Malo je nog een tweede kop geven. Nou, doet u geen moeder dat. Dus Eerst kijken wat je hier gevonden hebt. Check. Een check. En kijk je even op wiens naam die is gesteld. R. Bryant. Bryant. We betalen aan R. Bryant, de somme van 5.000 pond. Dat betekent John Malo. Nee, nee, nee, nee, niet aanraken, van Malo. We zullen die check laten onderzoeken op vingerafdrukken. 5.000 pond? Waarom zou John en Bryant 5000 pond betalen? Nou, tenzij Bryant in zijn vrije tijd houtwormverdelger was... ...was dat prachtig in onze chantage-theorie. Maar als hij bereid was aan te betalen, inspecteur... ...waarom vermoordde hij hem dan? Misschien was 5000 pond nog niet genoeg, meneer Bryant. Maar ja, waarom zouden we naar raden? Ik ben er zeker van dat meneer Malo ons alles zal uitleggen... ...als we het hem vriendelijk vragen. Ja, afgezien van die handtekening is de cheque getikt, mevrouw Malo. Was dat de gewone gang van zaken? Ja, dat deed hij altijd op zijn machine. Ah, deze schrijfmachine, mevrouw Marlon. Uh... Ja, inderdaad, mevrouw. Nee, lijkt me het zelfs. De lettertype is verkeerd, dat Dokter, het, het lab wel uit. We zullen deze schrijfmachine een tijdje moeten lenen, mevrouw Hallo. Als dat nodig is. En niet te vergeten, de cheque. Wat is dat voor nu? Z'n Het is een bandrecord. Mijn man neemt altijd een hele stapel mee naar nou. huis. Oh, teer die teert hij daar brieven op ofzo? Weet dit niet. Oh, ik zal hem maar met mijn handen afblijven. Ik zou iets kapot kunnen maken. Ik ben hem helemaal niet zo handig met technische apparaten en met tropische vissen. Er is een ontvangstbewijs voor de schuifmachine, nu. Ja, dat niet nodig. Alles moet helemaal eenmaal volgens de regels worden gedaan. Kijk eens hier, is dat uw trouwfoto? Ja. Mooie instelling, het huwelijk. Twee mensen die elkaar door dik en dun trouw blijven. Brian, het was toch niet bezig uw geld af te persen, neem ik aan? Nee, beslist niet. Nee, Ach, nee, natuurlijk niet. Meer. Nee, u kent de immers niet eens. Even Evenmin als uw man trouwens. Nou, het spijt me dat u lastig moesten vallen, met van Maro... Nee, nee, nee, nee, doet u geen moeite. Wij komen wel uit. Het spijt me, jong. Ze wil absoluut niet komen. waarom ja, doet ze dat nou? Waarom vertelt al die leugens? Zou dat ik het wist. Maar je bent ook een mooie advocaat. Hij ja, gelooft mij niet eens, hè. Het is niet mijn taak mijn cliënten te geloven, oude jongen. Ik moet alleen mijn best voor ze doen. Ze hadden verhouden met een ander. Wist je dat? Joe? Ja. Dat kan ik niet geloven, Hij nou, heeft zelf toegegeven, die nacht dat ze Brian doodschoot. Natuurlijk had ik al enige tijd mijn vermoedens. Ik heb altijd gedacht dat jij en Joan heel gelukkig waren. Ja, dat waren we ook, in het begin. Ik geloof wel dat het mijn eigen schuld is. Ik heb meer tijd aan mijn werk besteed dan haar. Heb je ooit overwogen om je te laten scheiden? Nee, dat uh, kon ik niet. Dat had ik het gewild. Ik had die zaak gewoon op poten gezet en die begon net mooi te lopen. Maar de moeilijkheid is al dat geld dat erin zat, is van John. Ik dat geen cent toen ik werd trouwde. Zelfs het huis had op een naam. Als ik van nou, was gescheiden, dan zou ik een expert zijn geweest. Ja, begrijp ja. Als ik levenslang krijg, kan ze zeker echtscheiding aanvragen op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Oh, maar dat weet ik echt niet, John. Mijn collega behandelt de weinige echtscheidingsprocedures die we krijgen. Ja, ik kan toch werkelijk niet aannemen dat Joan dit hele spelletje heeft opgezet... ...alleen maar om echt schijning te krijgen. Zeg, John, Enig idee wie die andere man is? Nee. Ja. Zal ik zal hier en daar eens voorzichtig informeren voor je. Ik zou je het kunnen opleveren. Hier is daar? Goedemorgen, goedemorgen. heer. Oh. goedemorgen, inspecteur. Goedemorgen. Ik heb net een kopje koffie gedronken bij uw charmante vrouw, meneer Maron. We hebben iets van belang ontdekt. Ik heb dit ding al verlaten. Oh ja. Ja, als ik me goed herinner, heeft u ons verteld dat u de overleden, weinig betreurde heer R. Bryant niet kende. Dat klopt. Toch heeft u deze check op zijn naam uitgeschreven. Een check voor 5000 pond. We hebben hem in een na van het bureau gevonden. Nee, u moet mij geloven, inspecteur. Ik heb deze check nog nooit eerder gezien. Het schijnt toch uw handtekening te zijn, meneer Malo. Ja, het geeft er toe. Het is mijn handtekening. Ik waarschuw je, John. Niets toegeven, tenminste niet in deze fase van het Waarom nou, zou ik het dan niet toegeven? Ja, het is toch mijn handtekening. Nee. Het is mijn gewoonte altijd een paar getekende blanco coussets ja. in mijn bureau achter te laten. Zodat mijn vrouw de een of andere rekening voor me kan betalen als het zo uitkomt. Maar wat er getikt is, dat is uh, later gebeurd. Er zitten geen andere vingerafdrukken op dan de uwe. Mensen dragen eens handschoenen. Wist u dat soms niet, inspecteur? Ja, en soms gooien ze die dan in het vuur. Zo gaat dat, hè? Ja, wat is er hier links? Hij is er, inspecteur. Ah, mooi. Meneer Malo, heeft u de bezwaar tegen een confrontatie aangegaan ...met iemand die u misschien zou kunnen herkennen? Wat is de bedoeling, inspecteur? Een identificatieproef met een rij personen... ...waarin de een of andere getuige dat mijn, dat mijn cliënt moet aanwijzen? Kijk, het zit zo. Die Webber, die andere nachtelijke wandelaar, de man die dat lijk heeft gevonden... Die zegt dat hij Brian samen met een andere man heeft gezien in datzelfde bos in de nacht voorafgaande aan die van de man. Die man was ik in elk geval niet inspecteur. Dan krijgt u nu de kans om dat te bewijzen, meneer Marlon. Weber is er namelijk zeker van dat hij de man herkent zodra hij hem ziet. Wat vind jij, David? Nou, nu lijkt me niet zo tegen. Op voorwaarde dat ik erbij mag zijn, inspecteur. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Goed, doe het. Prachtig. Alles is niet klaar, hier niks. De staan te wachten, inspecteur. Als u meemaken? Ja. Zo, goed, heren. Als u nou allemaal even in een rijm gaat staan, ja. Ja, zo ongeveer, dat is uitstekend. Kunt u er zo mee akkoord gaan, meneer Malo? Of wilt u iets veranderen aan de volgorde? Nee, dat is mijn wel. Mooi. Mag je daar maar ergens tussen staan als u wilt? Ja, ja, Ja, dat is uitstekend. Nu wat meer aansluit dan u wilt Heer Dank u. We zijn klaar, inspecteur. Oké. Okay. Komt u maar binnen, meneer Webber. Oh. Kijkt u maar op uw gemak. We hebben alles ergens. zijn van de precisie. Ja. Bent u? Bent u zeker van? Ja. Absoluut zeker. Deze man heb ik in het bos gezien samen met die andere. Hij ja. ligt niet, meneer. Hij liegt. Ja. Kan meneer Mano, zoals het, meneer Malo? Zo het dat. Ik zeg dat hij liegt. Deze, die man liegt. Dank u. U kunt gaan. Neem meneer Malo mee naar het Argantelokaal, meneer. Ja, meneer Malo. U wordt gearresteerd op verdenking van moord op Robert David Bryant in de nacht van woensdag 17 juni. Je hoeft niks te zeggen, maar ik op je waarschuwen dat alles wat Nou, ik geloof dat ik je verdediging voor elkaar heb, John. Ik heb Alfred Donovan vanmorgen opgezocht. Donovan? Het is behoorlijk duur, het is niet? Duur. Maar goed. Hij wil de zaak op zich nemen, zonder op één voorwaarde. En hier, dat je afziet van dat verhaaltje dat het je vrouw wordt geschoten heeft. Een verhaaltje? Het is de waarheid. John, ook al is het de waarheid, het klinkt als een leugen. Donovan heeft heel wat ervaring. Hij zegt dat je uiteindelijk de hele jury tegen je in het handelsjagd, als je probeert te dus stoppen John af te schuiven. Nou, als ik doe wat uh, Donald van der Velwacht, krijgt hij dan vrijspraak voor u? In ieder geval vrijspraak wat de moeder betreft. Er is nu eenmaal heel wat bewijsmateriaal dat we moeilijk kunnen negeren. Je telefoonnummer in de agenda van Brian, de afspraak voor alles kwam nacht, de check. En hij heeft je herkend, John. Webber. Donuton is dadelijk zeker van dat hij het hof van kan overtuigen dat je Brian van ongeluk hebt. Hij heeft je geschanteerd. Ik, dat heeft hij niet gedaan. Hij chanteerde je, John. In het bos ontmoeten. Je wist dat hij gevaarlijk was. Daarom nam je een revolver mee om jezelf te beschermen. <coughs> een worsteling en de revolver ging van ongeluk aan. Nee, ja, nee, dan nee. Als ik niet scheid door de waarheid te vertellen, laat ik me dan maar beschuldigd van moord. Ik lig niet op los alleen maar om, om, om veroordeeld te worden wegens doodslag. Dat betekent dan geen Alfredoven. Nee, we moeten John zoveel zien te krijgen dat ze de waarheid spreekt. Vertel maar hoe. Ik zal het doen. Leverd, ze ontmoeten die nacht een andere man. Als Zo, wat is het? Echt het? Hm? Echt het? Ik weet niet wie dat was. Ja. Echt? dat de pop een bus. Ja, zeg, natuurlijk. Hoeveel heb je? Webber. Webber. Ja, Webber. Maar van het begin is het de bedoeling geweest dat ik terug zou gaan naar die vervolger. Het was de bedoeling dat ik echt in de armen van de politie zou lopen. Wie belt de politie op Maar er zeker van we zijn dat we daar zouden opwachten? Webber. En wie identificeerde mij als de man die me met Brian had zien praten? Webber. Zo is dat dan niet anders. Een interessante theorie. Maar wat nou theorie? John, waar is je bewijs? Welke feiten kunnen we het hof voorleggen? Net Stommeling. De al die tijd lag erbij zo voor het grijpen. Kijk, die nacht van die moecht, toen John thuis kwam, was ik bezig met de op van brieven op de band. Ik dacht niet aan dat het ding aanstond. En alles wat er soms gezegd is, moet op die band staan. Alles wat ze me vertelt, hoe ze Brian heeft gedood, staat allemaal op die band. Ze hebben daar zeker van. ik zat op de schrijftafel in de studeerkamer. En dat heeft niemand wat er aangezeten. Nee, John weet niet eens zo'n ding werkt. Luister nog eens, De controlegroepen zitten bij de microfoon. Ik de weet wel hoe die dingen werken, John. Om het er zelf ook in op een kielbloesje bij haar moeder, hè? Het is dus niet thuis? Nou, dat is beter. Je hebt mijn extra sleutel. Ja. Ik wens me succes, John. Want met een beetje geluk ben je hier over een paar uur uit. Agent! Hoewel hmm. hmm. okay. hmm. de verkoopcijfers van de laatste maanden We opge... dat we het einde van de brief met de op van de laatste maanden... van van de de de ...is het nou een hele interessante verklaring verhuizen. Luister maar eens. Wat is Wat? heeft dat ding af. Al die tijd heeft dat ding afgestaan... ...om het gesprek te band Voldoende bewijs om hem vrij te spreken... ...en jou en zijn plaats in de gevangenis, is te zetten, John. Wat ga je niet doen? Dat zou ik doen, denk ik. Ik druk eenvoudig op het uitwisknopje en alles wat is vastgelegd wordt gebitst. Kijk, okay. zo so. Weg. Het hmm? is er niet meer. Oh. Wat kan niet met de hoog? Stil. Oh. Oh. Oh. Rustig. Man. We zijn nu volkomen veilig. Ja. Het is helemaal zo dat mij vertellen niet de politie. <laughs> Allemaal met John. Het zal een teleurgesteld zijn. Inspecteur? Dat is En een kind is binnen, inspecteur. Zo. Samen met die mevrouw Marlo. Hij kwam een uur geleden, denk ik. Dat is interessant. Ik vraag me af waarom hij hier is. Toch niet om naar de auto te kijken. Nee, het licht beneden is uitgedraaid. Mm -hmm. En het licht op de bovenverdieping is nu aan, inspecteur. De slaapkamer zijn. Een slang in het paradijs. Die Anakin die is, is dus de vriend. En ik dacht nog wel dat het... Webber was. hebben. Nee, nee, nee. Die stelde veel prijs op voor kop, Koffie. Op die klopt niet aan met dat dame. Zullen we naar binnen gaan, inspecteur? Nee. Ik wil straks om te vragen. Ja, ik denk niet dat ik daar veel kans op krijg voor morgenochtend. Het huis. Ah. Ik heb een slaapkamer. Prima jou hier achteroven ook in het zeil houden hier links. Ik een Maar ik kom toevallig iets te langs. Ik heb nog een paar routinevraagjes. dus. je misschien een kopje koffie? Nee, nee, nee dank u. Het heb is iets voor zeg ik. Ja, de tuinman maar niets voor mij nou echt. Ik heb nog een paar routinevraagjes. Een kopje koffie? Nee, nee, nee dank u. Dan heb ik iets voor zeg ik. Ja, de tuinman maar niets voor mij nou ik dacht eigenlijk dat u bij uw moeder woonde. Dat was maar voor een paar dagen. Ik ben aan gisteravond. Gegeven. En dat moedig van u, een nacht hier zo alleen door te brengen. al eenzaam. Hoe laat is meneer Enneken weggegaan? Meneer Enneken? We hebben uw huis in de gaten laten houden van Mano. Om u te bestermen natuurlijk. Waar is de bandrecorder gebleven die op de schrijftafel stond? Oh, uh, uh, uh, meneer Enneken heeft die meegenomen. Oh, Oh, die droeg hij dus. We dachten dat het een weekendkoffertje was. Wat moest u ermee? Mijn man had hem gevraagd het apparaat op te halen. Hij dacht dat er op de band stond dat hij het plaatje zou kunnen bevestigen. Maar natuurlijk was dat niet het geval. Nee, er stond helemaal niets op de band. Niets? Nee. Zelfs niet de brieven die uw man had gepreperd. Brieven? Ik die de bandrecorder gisteren bekeken van Maro, zag ik dat het bandje helemaal opgewonden was. Dat betekent doorgaans dat het volledig gebruikt is. Maar ja, als u zegt dat er niets op stond, dan stond er dus niets op, hè? Huh? U hebt geen enkele reden om tegen mij te liegen. Of wel soms? Kende u Brian al lang? Brian? Ja, weet u nog? Die dode man in het bos. Ik ken hem helemaal niet. Ik heb u toch al vertaasd... Dit hier hebben wij zijn flat gevonden, mevrouw. Uw foto. Dat is toch uw foto, mevrouw Malo? Beweert u nog steeds dat u hem niet kende? J.M. 11.30. Die initialen betekenden niet John Malo, maar Joe Malo. Of niet soms. Zou u mij de hele zaak nu maar eens precies vertellen? Waarheid... Totaal niet. Luister zelf maar. Hé woord? Je moet het uitgewist hebben, John. De laatste hoop. Ik weet het. Ja. Ik weet het, John. Ik kan je niet zeggen hoe het is. Uh, hier zit ik dus. Ja, dat dat Bent u de eigenaar van die de sportwagen? Ja, hoezo? Ja, ik ben bang dat ik hem... ...lift geroemd heb toen ik de binnenplaats opleefde. Ja, oh ja, een kwastje witte verf. Oh, oh, dus er stond niets op de band als ik het goed begrepen heb, meneer Maroon. Hoe weet u dat? Uw vrouw heeft het me verteld. Ik kom net van uw huis vandaan. Ze heeft niet eens verteld dat John thuis was, David. Ze was er alleen maar voor een nachtje, meneer Mago. Ik denk dat ze gebleven is omdat ze meneer hem niet alleen wilde laten. Hele acht. Ik ben de hele nacht gebleven luisteren, ouders. Oh, oh, ben ik me daar even dakloos geweest. Ja, het laatste wat ik zou willen is een verwijdering tussen twee vrienden veroorzaken. Vrienden. Ja, het is wel erg jammer dat u ons niet over die band hebt verteld, meneer Malo. Ik zou uw vriend de moeite bespaard hebben om alles uit te wisselen. Inspecteur ik waarschuw, let op uw woorden. Ja, ja, ja, ja, ik zal daar beter op moeten letten dan uw cliënt gedaan heeft bij het uitzoeken van zijn vrienden. Zal ik eens wat zeggen? Een man zogenaamd verdedigen, maar hem dan naar inluizen, dat noem ik nog een smerige praktijk. zelfs voor een advocaat. U bent een ledige inspecteur, Bishop. Ik zal dit gesprek woordelijk overbrengen aan goed, goed, goed gespeeld, heel goed. Ik zou me beslist zorgen maken als ik niet zo absoluut zeker was van de feiten. Ja, het is niet meer dan eerlijk u te vertellen dat mevrouw Marlow eindelijk besloten heeft de waarheid te zeggen. Ze heeft een half uur geleden een nieuwe verklaring afgelegd. En omdat het vooral over uzelf gaat, zal ik u er maar een kopie van geven waren er redenen voor dit alles, inspecteur. Gegronde redenen. U zult alle tijd krijgen om ze ons te vertellen, meneer Ennekin. Zeen van tijd. links. Inspecteur. Neem meneer Ennekin mee naar het arrestantslokaal, wil je? Wat? Ik volg over een minuutje nadat ik nog even met meneer Malo gepraat heb. Meneer Ennekin, Ja, deze kant aan, Ja, ja. Beste vriend. We krijgen de vrienden die we verdienen, meneer Malo. Zo bekijk ik het. Hoe bedoelt u? Wat ik bedoel, is dat u Brian huurde om uw vrouw te vermoorden. Hij moest haar in het bos opwachten en haar op de terugweg naar huis doden. Want ongelukkigerwijs was uw vrouw wat zenuwachtig. Ze had Brian al eens eerder zijn rondhangen daar. Toen nam ze de revolver mee en ze gebruikte die. Tja, u zult wel de schok van uw leven gekregen hebben hè, toen ze die nacht kwam binnenwandelen. Want u zat te wachten op Brian die zijn 5000 pond kwam halen. Daar klopt geen woord van. We hebben meer dan genoeg bewijzen. Onder andere dit. Foto van mijn vrouw. De foto die u naar Brian stuurde zodat hij degene zou kunnen herkennen die hij moest vermoorden. U, u hebt zijn enkel bewijs getiket, was die, die foto stuurde. Ja, dat was slim genoeg om er geen brief bij te doen, dat geef ik toe. Maar toen we deze foto vonden, zat hij nog steeds in de envelop. En die envelop was geadresseerd aan Brian in uw eigen handschrift. Chanteurs gooien nooit iets weg dat doen later, nog wel eens van pas zou kunnen komen. U zou er met die 5000 pond nog niet afgeweest zijn. Neem maar al ik kom me de moeite besparen een verklaring te geven voor jouw groep. Dat zie ik wel En dan hebben we nog webers getuigenis, weet u wel. Hij zag me met Brian praten in de nacht, afgaan uit de de kerk. Dat is niet zo gauw, het lijkt me gestruikeld, dan zou het van elkaar. Het treurige is dat het allemaal niet eens nodig was geweest. Uw vrouw vertelde de waarheid toen ze zei dat ze gekapt had met haar vriend. Ze had er die nacht uitgemaakt met Anneke. en was van plan bij u te blijven en haar geld in een dierbare zaak te laten. Maar toen u, toen u het huis uitging om over te zoeken... deed heeft u verdraaide check voor Brian op de leggen. Ja, zodra ze merken dat de naam van de dode man Bryant was, begreep ze me ik in de steel zat en besloot haar verhaal te veranderen. U viel in de kuil die u voor haar gegraven had. Nou ja, u wilt waarschijnlijk nu wel een nieuwe verklaring afleggen? Zal goed. Het wordt dan verklaring nummer drie, hè, als mijn geheugen me niet in de steel laat. Komt u wel mee. Ja, en als u was zou ik toch maar een andere verdediger zoeken. Wie een kuil graaft voor een ander. Door Rodney David Wingfield in een vertaling van Aja Zicken. Met Marijke Merkens als Joe Marlowe. Hans Vierman als John Marlowe. Op Ab Abspoel, brigadier Jennings. Onno Molenkamp, inspecteur Bishop. Karel van Herwijnen, David Anakin. En Jack Fortunier als politieagent. Technische realisatie: Jan Bosboom met assistentie van Bram Hengeveld. Regie kom van weg.